De VVD wil dat de top van ProRail wordt vervangen. Gedoogpartner PVV vindt dat de minister voorlopig geen cent meer moet geven aan het bedrijf. De PVDA wil een spoeddebat. Bij allerlei projecten op het gebied van onderhoud en veiligheid zijn er forse vertragingen. Gerrit de Jong van de Rekenkamer. Dat is heel erg, want het is allemaal geld dat door de belastingbetaler wordt opgebracht...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 In Wolvenga is een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij zijn overleden vader heeft opgegraven en daarna in een sloot heeft gegooid. Gisteren werd de dode man uit de schipssloot in de Friese plaats gehaald. De politie heeft de 52-jarige zoon aangehouden op verdenking van grafschennis, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Die zoon die is uh, helemaal in de war, een psychisch uh, geval om het zo te noemen, bekend bij de, inst de instanties uh, hier in Wolvega. En de politie heeft hem ook niet in een uh, cel kunnen vasthouden. Hij is verplicht opgenomen in een uh, instelling, zodanig uh, is hij in de war. En dat betekent dat de politie hem ook nog niet heeft kunnen vragen naar zijn motief. En er ook rekening mee houdt dat dat nooit duidelijk zal worden. De vader overleed in januari van dit jaar en lag begraven op de katholieke begraafplaats in Wolvega. Een politiewoordvoerder spreekt van een bizarre zaak.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 De Poolse regering besteedt veel aandacht aan sportgerelateerd geweld, met het oog op het EK voetbal dat volgend jaar in Polen en Oekraïne wordt gehouden. Het weer: wolkenvelden en ook wel zonnige perioden. plaatselijk aan een bui vallen. Het is 19 graden op de wadden en 23 in het binnenland. Morgen overal bewolkt en kans op regen. Later in de week een stuk frisser. ANDB Verkeersinformatie. Op de A6-jaar richting Emmeloord staat verder bij Oosterzee 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht. Op de A10-west richting Den Haag staat verder na een ongeluk bij Geuzeveld 2 kilometer. Bij Rotterdam is de A16 van Breda naar Rotterdam weer vrij. Nog wel file tussen Ridderkerk en Knopen Terbrechtseplein 5 kilometer. Zaken binnen zaken en oorspraak is oorspraak. Zat denken wij de Roer.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 Thijs van den Brink en Elsbert Grutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Op zich heb ik niks tegen homoseksuelen. Alleen het christelijk onzin. weet ik dat het gewoon lastig ligt. Ja. Yeah. Maar persoonlijk zou ik op zich niet op tegen zijn. Nou, daar zou ik niet blij mee zijn. Nee. Dat gaat toch tegen mijn geloofsovertuiging in. Fantastisch vinden, een uitdaging. Heel goed. Dat brengt weer trekstof met zich mee. Dat meen ik echt. Fantastisch. Afgelopen week stapte Duran Renkema naar de rechter. De geformeerd vrijgemaakte basisschool waarop hij lesgeeft... wil hem volgens Duran ontslaan omdat hij homo is en een relatie heeft. Maar daar is Renkema het niet mee eens en hij vecht zijn ontslagaanvraag aan. Hartelijk welkom hier, Duran Renkema. De eerste docent die om deze reden naar de rechter stapt. Wat, wat, wat zou u willen bereiken bij de rechter? Uh, nou, als eerste wil ik heel graag bereiken dat ik, uh, dat ik mijn baan terugkrijg. Ik... Uh... Ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad op uh, de school. En uh, ik mis de kinderen, ik mis de ouders, ik mis uh, het voor de klas staan. En ik, uh, ik vind dat ik uh, prima in staat ben om, uh, om mijn werk weer op te pakken. De dus... uh, telefoon is René Venema van de christelijke homo-organisatie Contrario. Ook goedemiddag. Goedemiddag. U bent zelf ook docent en heeft tot uh, twee uur lesgegeven, heb ik me laten vertellen. Uh, nou, ik had een afspraak, maar ja. ja. Oké. Okay. Denkt u zelf wel eens, als ik een relatie zou hebben, zou ik ook de laan uitvliegen? Um, nou, op de school waar ik nu werk is dat, is dat niet zo, nee. Oké, okay, dus in die zin uh, bent u vrij in, uh, om te gaan en te staan waar u wil? Mm, zo ongeveer, ja. ja, ja. Jos Verhoeven is initiatiefnemer van het Stoutfonds. U wilt de boetes gaan betalen voor illegale mbo-studenten... die wel stage willen lopen, maar dat niet mogen, omdat ze illegaal zijn. Hoe hoog is zo'n boete, meneer Verhoeven? Dat is 8000 euro. Dat is een behoorlijk bedrag. Ja, dat is zeker een fors bedrag, ja. Journalist Aljay Kamphuis schreef een boek over de zelfdoding van zijn broer Ernst in 2008. Verdwaald in alle vragen is de titel. Aljay Goedemiddag. Staat die titel op jou of op je broer? Op beide. Hij was verdwaald in alle vragen. En nabestaanden van zelfdoding zijn dat denk ik ook. En dat was ik ook. En dat is ook de reden dat je die titel gekozen hebt? Ja, het is ook een uh, onderdeel van een kunstwerk. Hij was uh, beeldend kunstenaar en een van zijn kunstwerken daar stond dat zinnetje op. Dus toen ik dat zag, toen, ja, toen viel eigenlijk heel veel samen en uh, dacht ik van... Ja, dat is hem. <laughs> Onze dichter bij de dag is vandaag Daniel D. En zijn gedicht hoort u tegen drie uur. Als u een vraag of een opmerking voor ons heeft... dan kunt u naar de website gaan, dit is de dag.nu. Of reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Al oh, jij Kampuis. 2008 kreeg jij op een dag een bericht. Kan je er iets over vertellen? Ik liep op het Koningsplein in Amsterdam. Ik, uh, het was mooi weer, augustus. Ik had... Uh een middag in het Vondelpark doorgebracht. Een beetje lekker luieren, mijn telefoon uitgezet. Ik heb een <laughs> vrij druk bestaan. Dus als ik dan daar eenmaal in zo'n park uh, zit, dan uh, zet ik hem ook uit. Je bent journalist bij de NCV. Ja, Tegenwoordig al, bij Altijd Wat. Ja, en uh, daarvoor bij Netwerk. Um, en ik liep op Koningsplein, moest nog een boodschap doen. En ik dacht van, oh ja, ik had mijn telefoon uitgezet. Dus ik zette mijn telefoon aan. En er stonden een aantal oproepen en berichten van mijn andere broer. En um, die belt nooit overdag. Dus die belt als hij al belt, belt hij s'avonds. Dus ik dacht, nou, er is iets mis. Ik dacht Eerst misschien met mijn oma, die uh, liep tegen de honderd en die leefde nog, dus ik dacht: Het ja, meest logische. En ik belde hem terug en hij zei: uh, Ernst is overleden. Nou, dan schrik je, natuurlijk, rot. En uh, vrij snel erachteraan zei hij: Van ja, hij heeft zelfmoord gepleegd. Nou ja, dan uh, hmm. ik zit hij bij de ook. Dus ik zal niet herhalen wat ik gezegd heb. Maar ik heb behoorlijk staan vloeken uh, op straat en ja. de mensen om me heen die dachten: ook van, Wat is er met die gozer aan de hand? En daarna ook zoiets van: Heeft hij het toch gedaan? Want hij, hij had al vaker wel erover gesproken, maar. Dan zei hij altijd van, ja, ik wil het mijn kinderen niet aandoen. En dat snapte ik ook wel, want onze vader is heel vroeg overleden. Dus dan zou hij eigenlijk die kinderen hetzelfde gevoel geven als hij zelf ooit gehad heeft. En, en waar hij ook heel veel moeite mee heeft gehad Dus ik dacht van, ja, dat, dat doet hij dus niet. Ja. Uiteindelijk dus wel. Maar jij zegt, hij heeft het toch gedaan. In die, je had, uh, uh, leefde jij met de verwachting dat kan, dat kan gebeuren? Nee, om, wat ik al zei, van ja, dan, voor zijn kinderen zei hij altijd... dan doe ik het niet. Ja, dat vond ik een vrij, uh, vrij normale opmerking. Dus ik dacht, van, ja, dan, uh, dan zal hij het ook wel niet doen. Maar het was blijkbaar een onderwerp dat jullie wel bespraken dan. Nou, bespraken... ik had niet zo heel goed contact uh, met hem, ook door omstandigheden. En, uh, maar ik heb wel een keer gezegd... Van, toen, toen hij door de telefoon, drie jaar voordat hij deed, denk ik... zei hij tegen mij van, uh, ja, ik, ik wil eruit stappen. En, uh, maar toen zei hij dus ook, maar niet voor mijn kinderen... zei ik ook van, ja, alsof die daar... Uh, alsof die dan nou wel wat aan jou hebben in deze toestand. Twaalf uh, jaar uh, psychiatrisch ziek. Uh, en toen zei hij ook van: Ja, ja dan, ik, ik zal het waarschijnlijk ook niet doen, inderdaad, uh, voor die kinderen. Maar ik zei dat dan toch om extra druk te leggen op het feit dat hij aan zijn probleem moest werken. En mm. achteraf denk ik: Van ja, had ik dat nou wel moeten zeggen? Maar nou ja, een week daarvoor uh, had ik het wat lastig gevonden, maar drie jaar daarvoor. Maar ja, je, je doet er van alles aan om maar te zorgen dat hij weer op het goede pad terecht zou wat komen. Want dat zei hij ook om hem te zorgen dat hij weer wat zou gaan doen. want wel die kinderen weer zou kunnen gaan zien. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, wat ben je gaan doen nadat het bericht kwam dat hij uh, zelfdoding uh, had gepleegd? Ja, zo ga mogelijk uh, bij je familie zien te komen. Dat is natuurlijk voor ons allemaal een uh, schok. En uh, nou, dan probeer je dan zo snel mogelijk naartoe te gaan. En uh, dan ga je de begrafenis voorbereiden. En de herdenking. Ja. Langzaam wennen aan het idee. Ja, het, is die, het is heel raar, want... Normaal gesproken al, als iemand overlijdt, dan, dan is dat natuurlijk al verschrikkelijk. Maar hier komen we dan gelijk inderdaad verdwaald in al die vragen. Er komen natuurlijk al die vragen van, had ik er wat aan kunnen doen? Ja, ja. Heb ik een signaal gemist? Uh, hadden we beter op moeten letten? Ja, dat heb je niet. Bij een ander iemand die overlijdt, dan stel je die vragen niet. Dus je moet ook uitkijken dat je daar niet heel erg in verdrinkt natuurlijk. Want ja, er is ook nog wel iemand overleden. Daarvan, ja. Dat moet je ook op dat moment ja. uh, verwerken. Je bent op een gegeven moment naar zijn huis gegaan. En in je boek beschrijf je een beetje wat je daar aantrof. Zou je daar nou een stukje van voor willen ja, lezen? Dat is de dag. Uh, uh, mijn broer is drie dagen uh, later in zijn huis gevonden, dan dat hij waarschijnlijk is overleden. Dus we, hij kon niet meer opgebaard worden. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, want je, op zo'n moment zou je ook heel graag mooi afscheid uh, willen nemen. En dat, ja, dat was niet makkelijk. Dus ik dacht van ja, wat kan ik daaraan doen? Probeer zo dicht mogelijk bij hem te komen. En dat is het huis dan, waar hij dan de laatste uren heeft doorgebracht. Dus daar ben ik toen de dag voor de begrafenis naartoe gegaan. Het slaapkamer van Ernst is een donker hol. De Luxeflex is dicht en kapot. Een klimoptak heeft zich door het ventilatiesysteem naar binnen gewurmd. Er staat een oude spiraal met een matras. Het beddengoed dat erop ligt lijkt maanden niet te zijn verschoond. De vloer is bezaaid met kleding. En overal ligt stof. Ik vraag me af hoe hij hier heeft kunnen leven. Voor mij is een huis een veilige haven waar je tot rust kunt komen. Deze omgeving benauwd. Ik loop naar het halletje waar een witte stoel staat... Ik kijk omhoog en zie een verwarmingsbuis. Hier heeft hij dus gedaan, denk ik. Ik ga op de stoel staan en vind op een plank een gitaarsnoer met een lus erin. Op hoofdhoogte ligt een richeltje. Op hoofdhoogte ligt op een riggeltje een half opgerookte sigaret. Ik probeer een voorstelling van zijn laatste minuten te maken. Het maakt me triest. Nou. Mooi opgeschreven. Dank je wel. Uh, waarom ging je op die stoel staan? Ja. Ik wilde gewoon proberen me voor te stellen wat, hoe dat is. Ja, dat kan helemaal niet, want gelukkig was ik in een uh, vrij normale toestand. Behalve dan uh, in diepe rouw. Maar ja, ik had toch het idee van, ja, hoe zijn ze in de laatste minuten geweest? Dat wilde ik toch gewoon weten. En, en voelde je dat op die plek toch meer dan daarvoor? Ja, in het huis hing heel veel uh, sfeer nog eigenlijk. Wij vonden het een hele negatieve sfeer hangen. En uh, dat werd steeds minder naarmate wij dat huis gingen opruimen. Toen werd de sfeer positiever? Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk toen alles weg was. Toen, uh, toen hadden we ook het idee van, ja, die, die, die negatieve sfeer is nu ook wel weg. Ja. Ik weet niet wat het dan is. Dat zijn ja, geuren, maar ook uh, die, die bedomste sfeer. En wat ik ook hier ook, uh, beschrijf. Ja, het is niet raar als je in de war bent dat je dan hier ook niet opknapt in dit huis. Nee. Dat het valt niet mee is om daar op te voor, knappen. Voor, voor zijn hoofd geweest, voor zijn hersenen natuurlijk uh, ja. geweest. Ja. Hoe was jullie band? Je zei we waren niet heel close. Nee, dat is eigenlijk al in de puberteit uh, ontstaan. Uh, we wonen in Hazeswoude. Nou, dat is om een aantal dingen bekend. Maar vooral ook om uh, de, de punkband Ivy Green die daar vandaan kwam. Die heeft hij opgericht. Ja. En de tafeltennisclub Avanti. De, een van de beste tafeltennisclubs uh, van Bettine Nou, Ik deed het één, tafeltennissen. Heel fanatiek onder dezelfde trainer als uh, Bettine. Heel Spartaans, monomaan. En dan mocht je dus ook niet de kroeg in... of je mocht uh, niet roken, geen feestje bezoeken... alleen maar tafeltennis. En hij koos juist helemaal voor die andere kant, de, de punkkant. En ik heb niet eens een concert uh, bezocht. Nooit? En, nee, bizar. Heel, heel spijtig om nu natuurlijk, maar ja... Dat deed je niet, als je, de, je. moet het ook bedenken, het is jaren zeventig, En de, iedereen kopieerde DDR-model, en, en dat was natuurlijk totale. In de tafeltennis althans. Nou, nou andere sporten schaatsen natuurlijk. Ja, al. precies. Maar in de rest van de samenleving niet, gelukkig. Nee, in de sport. Nee. Nee, in de sport. In de kijk, sport okay. kijk, het, grappig is, sport is nu juist rock en roll. Als je ziet, tennis, gaat Sven Kramer. Dus misschien als, toen, als ik toen, als die tijd tafeltennis had, dan was, dan was, het juist heel leuk geweest. Heb je een of, je andere band A, gehad met je broer, misschien? Ja, mis, nou, Kwam hij misschien. ook al eens bij een wedstrijd van jou of ook? Nee, nee, nee. Was ook geen sprake van. Nee, want die allemaal onzin sporten. Hm. Nee, Nooit gesport in zijn leven. Nee. Nee. En, uh... Maar daardoor was het dus al een verwijdering. En die is eigenlijk alleen maar groter geworden. Toen uh, onze vader dus heel plotseling overleed. En dan ben, daar ben ik over gaan nadenken. En de logische reactie is dan dat je in een soort comfortzone uh, terecht komt. Of althans dat doe je. Omdat je dat voelt veilig. Voor mij voelde tafeltennis toe veilig. En voor hem dat. En eigenlijk zijn we daar nog meer in doorgegaan. En werd die kloof alleen maar groter. En toen hij ziek werd... Ja, toen werd het nog moeilijker en toen was hij nog moeilijker te bereiken. Het dus ja. is ons ook niet meer gelukt om dat uh, helemaal goed te krijgen. Nee, wat had hij? Hij had uh, ja, tegenwoordig heet dat heel chic een bipolaire stoornis. Maar het is eigenlijk het oude manisch Dus uh, Heel erg manisch en dan vervolgens weer heel erg depressief. En had hij dat zijn hele leven al? Je beschrijft ook, ook hoe zijn jeugd verliep. Dat was ook al niet handig. Althans, dat ging meestal niet soepel als ik het goed las. Nee, nee hij was wel een buitenbeentje en had heel veel moeite om. Uh, zich aan te passen in, uh, in de samenleving. En, uh, dus uh, ja, de, de problemen stapelden zich daardoor eigenlijk op. Uh, hij, hij vond gewoon geen uitweg. Hij voelde zich niet begrepen, niet gewaardeerd. Terwijl dat, ik zeg met name hij, want uh, er was wel begrip en er was ook wel waardering. Alleen, alleen zag hij die niet. Het bereikte hem niet. Nee. nee. Dus, uh, eigenlijk is dat steeds erger geworden. Aan het, aan het eind uh, is hij ook nog verslaafd geraakt aan cocaïne... omdat hij had wanen... Als hij een psychose had, dan uh, dacht hij dat hij iets ergers had gedaan dan 9-11. Dus dat hij eigenlijk opgesloten moest worden of de doodstraf moest krijgen. En dat gebeurde vooral in de nachten. Dus hij was heel bang om te gaan slapen. En daardoor uh, ging hij cocaïne gebruiken om dus s'nachts wakker te blijven. Maar zijn medicijnen en cocaïne, dat kon niet samengaan. Dus het hmm. was een duivels dilemma. Van, ja, ga je nou die cocaïne weghalen of ga je die stemmingstabilisatoren weghalen? Uiteindelijk hebben ze die... Uh, het is hem niet gelukt om af te kicken. Het hebben ze die medicijnen weggehaald. Ja, en hm. Toen was het natuurlijk helemaal niet meer makkelijk om hm. het probleem op te lossen. Het is ook eigenlijk onmogelijk om met hem om te blijven gaan als je, als je dat zo beschrijft. Ja, Gaven is... jullie hem ook min of meer op als familie? familie? Nee, nee, nee, nee. Maar het is wel klassiek dat als iemand zo'n ziekte heeft, is het ontzettend moeilijk om... Uh, maar te blijven aanhaken, omdat het een repeterend verhaal is. Je ziet geen verbetering. Je zou heel graag willen als broer dat hij stopt met drugs... dat hij het dag- en nachtritme weer goed oppakt... dat hij desnoods gaat werken, dus weer onder de in de samenleving komt... En, en, en al dat soort dingen weer oppikt. Maar als iemand dat maar niet doet... En als hij manisch is, het gaat alleen maar over hem. Want hij wil alles vertellen. En als hij depressief is, dan, dan hing hij binnen een minuut de, de hoorn op. Omdat ja. hij in zijn hoofd dat niet aankon. Het is dus ontzettend moeilijk. Machteloos heel. Gevoel. Ja, en heel veel, dus, dus, ik heb dat ook bij een uh, aantal deskundigen nagevraagd. Maar dat is klassiek. Het is gewoon heel moeilijk voor vrienden en, uh, en familie om, uh, ja, om daar maar dichtbij ja. te blijven. Als je goed leest in jouw boek, zit, zit je er toch dubbel in. De ene kant snap je dat het gegaan is, dat gegaan is. En de andere kant zeg je van, had ik maar, had ik maar. Nou, niet had ik, maar ik, dat ik, ik had er meer voor hem moeten zijn, ja. denk ik. Of, maar ik denk niet dat ik... Uh, hij is twaalf jaar onder behandeling geweest. En dat is allemaal op, op zich uh, goed verlopen. Tot dan, tot dan aan het eind. Maar goed, ze hebben, hebben hem waar mogelijk geholpen. Um, en die verslaving, daar zou ik volgens mij ook niks aan hebben kunnen doen. Nee. Dat, dat moest toch allemaal wel uit hemzelf komen. Maar, ja. maar ik heb wel zoiets van, ja, ik had, ik had misschien toch af en toe... Moeten zeggen van, goh, zullen we eens koffie gaan drinken? Maar wie weet had hij wel gezegd, met jou koffie drinken. Ja. <laughs> Ga weg. Ja. Dus, dat, is, weet je, dat weet je natuurlijk ook niet precies nee. hoe dat zou zijn gegaan. Ja. Waarom heb je het opgeschreven allemaal? Nou, het is eigenlijk heel organisch verlopen. In het begin, ik wist gewoon heel weinig van hem. Dat, na dag één, toen hij was overleden en we de begrafenis gingen voorbereiden... zat ik zijn naam al te googelen. Nou, dat is natuurlijk belachelijk. Mijn vriend zei ook van, zit je nou ernst te googelen? Ja, dat, dat het is ook heel raar. Maar er waren zoveel hiaten eigenlijk tussen... Uh, wat ik wel wist ja. en, en, en wat ik niet wist... Maar wat is je bedoeling met het boek? Wat wil je ermee? Nou, ik wil troost bieden. Want per dag uh, plegen vier mensen zelfmoord in Nederland gemiddeld. Dus uh, per jaar 1600. Dat zijn 1600 gezinnen die dus hetzelfde moeten meemaken als ons gezin. Dus ik wil, ik wil troost bieden. Maar daarnaast uh, wil ik proberen dat uh, de hulpverlening... dat mensen eerder hulp gaan zoeken. Hè? Meer dan de helft van de mensen die het doet... Uh, komt niet eens in de hulpverlening terecht. Dus dat is een ontzettende slag te maken. Want, ja. ja als je niet eens contact hebt met iemand die dat doet... dan kun je hem ook niet helpen. Dus dat vind ik belangrijk. Preventie kan nog veel beter in Nederland. Maar ook respect voor mensen die het uiteindelijk doen. Want, ja, want hoor je nog veel oordelen daarover? Nou wel, toen ook uh, Anthony Kameling overleed. Dan hoorde ik ook wel... Uh, ik weet nog goed dat ik een reportage zat te monteren... voor, uh, uh, voor Altijd Wat. En... Uh, en dan hoor je toch mensen daarover praten. En dan, ja, maar hij had toch twee kinderen. Dat is toch ontzettend egoïstisch. Die denkt van ja, je hebt geen idee uh, hoe ziek nee. iemand geweest is en hoeveel pijn hij heeft gehad. Door hij kiest voor iets wat hij niet weet. Want de dood, uh, Schoen, eigenlijk weten we allemaal niet wat dat is. Dus nee. kan je nagaan hoe wanhopig je moet zijn als je kiest voor iets wat je niet eens weet? Oh ja. Je hebt ook een interview erin staan met de directeur van de NVVE, ja. Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levensende. Petra de Jong. De Jong. Uh, wil je daarmee ook een statement maken van het moet makkelijker worden om eruit te stappen? Nee, nee, niet makkelijk. Je, niet. Moet, nee, je moet het hele uh, traject eerst volgen. Dus Beginnen bij hulpverlening, praten, praten, praten. De mensen moeten erover praten die, die, die zich rot voelen. De omgeving, de huisartsen. Want er wordt er vaak heel slecht doorverwezen. Huisartsen hmm. pikken signalen vaak ook niet op. Dus dat kan ook allemaal nog veel beter. Dus hij is nu een protocol voor, voor aan het ontwikkelen. Maar ja, je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment iemand uh, uitbehandeld raakt. En uh, als iemand uh, een lichamelijke ziekte heeft, zoals kanker, dan weet je dat... Uit, als iemand uitbehandeld is, dan, dan zou je kunnen kiezen... om, om zelf vroegtijdig daar een einde aan te mm. maken. Maar bij psychiatrisch patiënten is dat best nogal lastig. Het ja. is vrij arbitrair wanneer iemand dan uitbehandeld is. Ja. Maar er zijn wel gevallen dat dat echt zo is. Want was hij uitbehandeld? Nee, dus hij, hij niet. Zou, hij, hij zou naar een afgekliniek ja, gaan, ja, precies. toch? precies. Ja. Bij hem was nog heel veel vermogen. Dus hij kwam ook totaal niet uh, in aanmerking voor de, wet, uh, voor de euthanasiewet in Nederland. Ja. Er zijn gevallen die daar wel voor in aanmerking komen. Maar drie op de honderd psychiaters durfden te doen. Ja. Dus ik probeer... Ik heb het antwoord ook niet, hoor. Ik vind, ik vind euthanasie ook heel lastig. Maar het is maar, ook, je hoort ook wel zeggen, ja, mensen die psychiatrisch ziek zijn... Die, kun, die kunnen nou bij uitstek niet zelf beslissen of ze wel of niet willen leven. Je moet ze eerst beter maken voordat ze daar een beslissing over kunnen nemen. Ja, maar er zijn gevallen die, die, die duidelijk aangeven... Van, uh, in periodes dat ze wel goed zijn, dat ze dat aangeven. Vervolgens weer afglijden, een, een poging ondernemen... of weer in de isoleercel terechtkomen. Dat, dat is de helemaal de andere kant. En uh, er zijn ook gevallen bekend dat... Uh, wordt aangeraden om af en toe de deur maar open te zetten van de kliniek... in de hoop dat iemand die regelmatig in de isoleercel zit... en eigenlijk tot zijn leven dat zou moeten blijven zo regelmatig... Uh, ontsnapt en maar zelf voor de trein springt. Want dan zijn we tenminste vanaf. Nou ja, dat is de andere kant. Wil je dat dan? Dus ik heb dat ook voor ogen. Hè. Je hebt de ene kant hulp, hulp, hulp. Maar aan de andere kant iemand die noodgedwongen voor de trein moet springen... met alle gevolgen van die. Mm. Dus ik heb het antwoord niet, maar de discussie is heel interessant... dat mensen erover nadenken en... Uh, nou, de, de, misschien tot, uh, tot, tot een bepaald inzicht komen, wat dan weer, weer helpt om uh, die mensen wel. Want dat, dat is, steekt bij mij nog steeds na drie jaar dat, dat, dat hij alleen heeft moeten sterven. Uh, ontzettend angstige laatste uren, minuten heeft moeten doormaken. En ik heb zo'n ideaal beeld van als je ziek bent en komt overlijden... dat iemand je hand vasthoudt. Dat ja. net als bij je geboorte dat mensen om je heen staan... dat ze blij zijn dat je er bent, maar dat ze ook blij zijn... dat je op een mooie manier weg kan glijden. Nou, en dat is bij dit soort gevallen totaal niet, uh, nee. niet aan de orde. Het is echt verschrikkelijk. Verdwaald in alle vragen. Een zoektocht naar de zelfdoding van mijn broer van al je Kankhuis. Dank uh, voor je komst. En straks praten wij met Duran Renkema over zijn schorsing en aanstand ontslag... als leerkracht op een basisschool omdat hij homo is en een relatie heeft. Of gaat het toch ergens anders om uiteindelijk? Maar eerst het stoutfonds. Jos Verhoeven, u kwam voor het weekend met het stoutfonds. Dat klinkt heel spannend allemaal. Wat is dat? Nou, het stoutfonds is eigenlijk heel simpel. Het is een, een potje met geld wat wij beschikbaar hebben voor werkgevers... die jongere stage laten lopen... die door een hele rare kronkel in de wet geen stage mogen lopen... Laten we even luisteren naar een voorbeeld van zo'n jongere. Dat is Kelvin, dat is een mbo-leerling uh, die de staat voor de rechter sleept... omdat hij illegaal is in Nederland en dus geen stage mag lopen. Kelvin Vrede. Hij mocht geen stage lopen omdat hij nog geen verblijfsvergunning had. Wij zijn voor alle mensen onder de 18, of ze nou wel of niet een verblijfsvergunning hebben... verplicht om ze in te schrijven, want ze hebben het recht op onderwijs. Maar die stage mogen ze dus niet, want die wordt gezien als werk... en hij valt dus onder de arbeidsinspectie. Dus dat doe je alles voor niks? Ja, voor niks. Jaren voor niks. Leren voor niks. Ja, dat, dat, dat, ja, dat doet wel wat met je. En het enige dat we nu nog kunnen doen, is naar de rechter gaan. Kelvin gaat de Nederlandse staat aanklagen. Ja, Jos Verhoeven, dat deed u ook wat, toen u dat verhaal hoorde van Kelvin. Legt u het nou nog eens even uit, want het zijn jongeren die zijn illegaal in Nederland. Die moeten hier naar school. Maar die kunnen dus niet een hele opleiding doen blijkbaar. Nee, dat klopt. Uh, ze kunnen wel het theoretisch deel doen. Maar in de wet educatie beroepsonderwijs is ook vastgelegd dat uh, een onderdeel... Van uh, die studie is de beroepspraktijkstage. En die moeten ze dus uh, vervolmaken om uiteindelijk dat diploma te kunnen krijgen. Ja. En dat mag niet. Want dat is volgens de minister dan geen onderwijs maar werk. En dat mag niet als je illegaal bent. Dat is de redenering. Nee, hey, dan heb je een tewerkstellingsvergunning nodig. En die weigert de minister af te geven. Ja. Nou zegt u tegen bedrijven, nou doe maar, neem ze toch maar aan. Die, uh, die jongeren en laatste stage lopen. En als ze een boete krijgt, dan betalen wij. Ja, dat klopt. Zo so simpel is het. En staan ze al volop op de stoep, die bedrijven. Nou, we hebben na nou onze oproep afgelopen vrijdag... hebben we de eerste 28 bedrijven nu binnen. Dus we hebben, um, nou ja, het eerste succesje is binnen in die zin. En, en laten we even duidelijk wezen... er zijn natuurlijk um, van dag tot dag al genoeg bedrijven... die die stages toch al bieden. Um, want ja, het is net als met de hart rijden. Uh, heel veel doen het, maar er wordt er niet zo heel veel gepakt. Nou, als er niet gecontroleerd wordt, wordt je ook niet gepakt. Maar goed, in principe kunnen die bedrijven een boete van 8.000 euro krijgen. Heeft u 28 keer 8.000 in kas al? Nee, we zijn uh, begonnen met een potje aan te leggen van 150.000 euro. We u het net mee, ik zit even te rekenen. <laughs> Thijs is beter in de cijfers. Ja, nou dat is zelfs maar de vraag, want zelfs de onderwijsinstelling uh, is in principe uh, beboetbaar. Dus, uh, ja, je zou kunt... ik nog maar twee moeten doen misschien? Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Ja. Ja. Even naar de redenering van de minister, die zegt, ja, de jongens zijn illegaal, ze hebben geen toekomst in Nederland en dus mogen ze ook niet werken. Dat, dat, dat klinkt ook wel weer logisch, als de minister dat zegt. Uh, ja, nou dat weet ik niet of dat zo logisch klinkt. Want uh, die jongeren hebben nog een heel leven voor zich. En of die toekomst nou in Nederland is of in het buitenland is. Kijk, daar gaan wij ook niet over. Daar willen wij ons ook niet in mengen in die discussie. Maar uh, dat diploma, dat kun je hier in Nederland gebruiken. Maar dat kun je ook elders op de arbeidsmarkt gebruiken. Ja, dus, je dus je zegt, het van is... ook als ze we weer teruggaan naar het land van herkomst of ergens anders ja, naartoe. Ja, of door landen. migreren. Het is gewoon ons onzin dit. Ja. Daar zegt de minister ook, je suggereert aan die jongeren, als ze zo'n opleiding mogen doen, dat ze in Nederland zouden kunnen blijven. En die, die suggestie willen we ook niet doen. Ja, maar in de wet staat toch ook dat ze naar school uh, uh, moeten en mogen. Dus ik bedoel, dat zou dan hetzelfde zijn. Ik bedoel, het, het, het, ook dat snijdt geen hout in mijn ogen. Nee. Uh, ja, het lijkt mij toch dat de minister daar misschien dan ook wat aan zou gaan moeten doen. Is dit ook een manier om haar onder druk te zetten? Dit nou, het, het is niet eens haar. Hè? Want kijk, het, het bizarre van deze hele situatie is dat uh, Van Bijsterveld, in het programma waar u zojuist een fragment uh, van niet horen... in Varen's Ombudsman al duidelijk zelf gezegd heeft... nou, dan moeten we toch eens wat aan gaan doen. Uh, het is zo dat er een brede meerderheid is in de Kamer... om dit uh, probleem aan te pakken. Het is zo dat werkgevers en uh, bonden samen in de Stichting van de Arbeid... de Kamer opgeroepen hebben om hier wat aan te doen. Uh, dus eigenlijk is iedereen het erover eens, behalve de minister zelf. De minister Leers hebben het dan over? Gekocht. Nee, minister Kam. Minister Kamp, de minister van Sociale zaken. Ja. zaken, die moet hier een eind aan maken. En nou ja, dat, dat kan volgens ons uh, uh, heel simpel in een, door een wetswijziging. En we hebben natuurlijk met de ID-kaart gezien... hoe snel je zo'n wetswijziging ja, kunt ja, dus zegt van hier, hier, ja. hier moet dat ook kunnen. Vinden de andere mensen aan tafel hiervan, al je Kamphuis, ook journalist? Zou ook zo'n verhaal kunnen maken? Ja, ik het naar te luisteren. Ja, ik snap ook wel dat, dat iemand zegt van... Ja, dat, um, ja, iemand is hier natuurlijk illegaal, dus de vraag is of... of ja, met die wetgeving, of je dan ook um, als iemand dan weer weggaat. Ja, ik, ik, ik zit erover na, ik vind het moeilijk. Het is een, het is een moeilijk dilemma. Ja. Nou, ik, ik wil toch wel even wijzen op de, zeg maar, de betrekkelijkheid van het woord illegaal. Als we nou Kelvin nemen, die jongen die net dit fragment zat... Mm -hmm. die uh, had een tijdelijke verblijfsvergunning hier... in verband met een uh, ziekte die hier uh, behandeld uh, kon worden in Nederland. Um, maar kreeg dus geen permanente verblijfsvergunning. Dus, maar hij had wel een soort tijdelijke verblijfsvergunning. Uh, dus de, uh, en dan geldt dat ook. Hè? Dus laten we vooral niet uh, hier de illusie uh, en het idee wekken... dat wij ervoor zijn om illegaliteit te stimuleren... en uh, mensen die nee, dan, dan illegaal hier... Kan... Zijn hier te houden. Hè? Dus dat is flauwekul. Oh. Maar ik denk ook als, als, als, als je naar school mag, dan staat je hoort toch bij je school. Maar je dus zou zeggen, ja. zeggen van. Dat het geen probleem zou moeten zijn. Ja, ja maar dat, is, dat, nou is, precies dus wat, dat ja. is nou precies wat wij ja. bedoelen. Hoe komt u eigenlijk aan het geld, meneer Verhoeven? Uh, nou, wij als Start Foundation, want wij zijn, wij zijn zeg maar de motor achter dit stoutfonds. Wij hebben het kapitaal in handen wat vrij is gekomen met de verkoop vanuit zijn bureau Start. Uh, en dat is ons geld en ja. daar doen wij dit soort dingen. En daar mee. heeft u wel meer dan 150.000 euro aan verdiend, denk ik, aan de verkoop. Maar Maak u van... zich daar vooral niet zorgen nee, over? Nee, nee. En, en de over. naam Stoutfonds, omdat u zichzelf stout vindt? Ja, kijk, dat hebben we inderdaad, uh, we moesten er een naam op plakken. En uh, we dachten van, kijk, wat we doen is, is natuurlijk niet helemaal uh, in lijn met de wet. Um, het is dus, een beetje stout. Dus, dus wat we doen, ja, precies, het is een beetje stout, ja. ja. Nog even over Kelvin, u noemde hem al. Uh, heeft ja. hij inmiddels een stage? Nee, wat uh, gebeurd is, is uh, dat uh, zijn uh, stagebieder, hè, toen die vernam van de, deze problematiek, die heeft toen samen met Kelvin uh, besloten om uh, een juridische zaak aanhangig te maken. Dat hadden we het liefst gedaan in, uh, in de vorm van een kort geding, maar dat kon niet. Daar moest een bodemprocedure voor gestart worden, maar ja, u weet Het duurde net als heel ik, lang op de dat, dat gaat een tijdje duren, ja. Ja, dus toen dachten we, ja, nou is de maat vol, nou actie. Ja. Maar hoe lang duurt dat in het totaal dan? Sorry? Hoe lang gaat die, gaat die procedure Oh, duren? die kan wel twee jaar duren. Oh, dus dat, en kan Kelvin daarop wachten of moet hij voor die tijd de land ook alweer uit? Ja, over die individuele zaak, zeg maar, daar dat, dat weet ik de precieze juridische insenuutie niet van. Dus laat ik daar maar niks over zeggen. Nee. Heeft u al een reactie van de diverse ministers gehad? Zowel die van onderwijs als van sociale zaken? Nee, we hebben nog geen enkele reactie uit Den Haag mogen ontvangen. anders dan een opmerking van een van de Kamerleden van D66 in het programma zelf. Oké, okay, ja. maar ik neem aan dat u daar wel op wacht. en dat u het ook doet om een reactie uit te lokken. Ja, wat ik straks al zei. Ik ga ervan uit dat er morgen in de Kamer vragen over gesteld worden. en dat minister Donner dan wat advies geeft. van hoe je zo'n wetje in elkaar timmert. Dat <laughs> dat ik ervaring daarmee. U <laughs> bent <een> optimist, hoor ik. <laughs> ik ben een rasoptimist, dus moet je niet beginnen. Aan en dit als het dan uh, even hersteld wordt in de wet. stopt u dan weer met uw fonds? Ja, uiteraard, dan is het niet nodig. En, en ja, ja, laat ik daar ook heel serieus over zijn. Ik hoop natuurlijk dat er in euro uit hoeft. En niet zozeer vanwege die centen. Uh, maar vooral vanwege de bizarheid. Bedoel, dat, we, dat we kinderen dit soort dingen ontnemen, dat vind ik echt een schandvlek uh, in onze samenleving. Dat vind ik echt niet kunnen. Ongeacht de staats. Ik bedoel, daar kunnen die kinderen ook niks aan doen. Nee. En dan gaat u andere stoute dingen doen met het geld. Als het lukt. Uh, als dat nodig dat is. Maar bedoel, we zijn er niet per se om stout uh, oh, dat te willen. Ik oh, dacht, ik stout volgens mij. Uh, nee. Goed, Goed. Na, ja. na, de ja. na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we praten met Duran Renkema. De basisschool waarop hij lesgeeft hem ontslaan als docent... nadat hij een homoseksuele relatie aanging. Maar hij vecht zijn ontslag aan bij de rechter. En ook praat dan mee René Venema... van de christelijke homobelangenorganisatie Contrario. Wat betekent de stap van Renkema naar de rechter... voor andere christelijke scholen. En ook Jos Verhoeven en Alje Kamphuis blijven bij ons. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Gert luc Radio 1, het NOS-journaal.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 In Flevoland komen de komende twee jaar 36 windmolens van Nuon. Het moet een van de grootste windmolenparken op het vasteland worden. De nieuwe windmolens kunnen energie leveren aan 88.000 huishoudens. En dat zijn de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie: de A6 van Jouwen en Meloort is dicht tussen Oosterzee en Lemmer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat drie kilometer file. Verkeer richting Flevoland kan best omrijden via Zolle over de A7, de A32 en de A28. Dan nog een file op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag tussen Westpoort en Geuzeveld, drie kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Alje Kamphuis. Hij schreef een broek over de dood van zijn broer Ernst. Jos van over het stoutfonds. Duran Renkema, hij werd ontslagen op school omdat hij een homoseksuele relatie aanging. En René Venema van de christelijke homoorganisatie Contrario. U kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD of gaat u naar de website ditstedag.nu. What you gonna do...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 All in their necessities, I Mrs. just washed to feed the cat. Call landlord Tate and tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness yeah.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 Jonathan Jeremiah, happiness. Duran Renkema, u stapte vorige week naar de rechter... omdat u ontslagen dreigt te worden als docent op een vrijgemaakt geïnformeerde basisschool. Omdat u een homoseksuele relatie bent aangegaan. Vindt u het spannend om hier te zijn? Ik vind het nogal spannend, ja. <laughs> het is niet dagelijks dat ik uh, live op de radio ben. Uh, ja, ik vind het spannend. Ja, u bent vorige week met uw verhaal naar buiten gekomen. Ja. Um, heeft dat veel losgemaakt? Dat heeft heel veel losgemaakt. We zijn uh, uh, toch uh, in een soort rollercoaster-ride uh, terechtgekomen... waarin... Uh, de twee, drie dagen, echt uh, ja, bijna 14 uur op een dag de telefoon onophoudelijk ging. De Twitteraars, uh, de Facebookers, de social media, internet, radio, tv, krant, oh ja. alles. Dus het is het... ongetwijfeld dubbel mensen die het erg vinden wat u heeft gedaan en mensen die het goed vinden dat u dit doet. Ja, nou, op dit moment zeg maar, voeren de, de positieve reacties uit, uh, zowel uit christelijke kring als uh, uit seculiere kringen uh, de boventoon. Maar ja, we wisten natuurlijk van tevoren dat je, als je zoiets, als zoiets de media raakt... dat dat ook een, dat dat ook een andere groep uh, Nederlanders wakker, wakker schudt. Ja. En uh, die reageren op een iets andere manier. Ja. Want dat gaat er stevig aan toe? Dat gaat er heel stevig aan toe, ja. ja. Het, uh, daar schrik ik wel eens van. Daar word ik soms wel eens stil van wat er gezegd wordt. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja? Uh, een voorbeeld uh, van, van de reacties die ik de afgelopen dagen gehad heb... is dat ik een, uh, een overspelig zwijn ben. Uh, dat ik uh, uh, met een molensteen om mijn hals uh, de zee ingegooid behoor te worden. Behoor te worden, uh, zo. Ja. <laughs> um, uh, dat soort dingen. Dat gestenigd, nog, gestenigd worden nog te goed is voor me. Zo. Uh, en dat is anoniem of met naam en toenaam? Uh, Sommigen zijn... Uh, nou ja, het is, nee, het is, uh, zeg maar, er staat wel een voornaam bij... maar het is nog niet meer te achterhalen wie dat zijn. Wie dat geweest wat. is, nee. nee. Ik heb er ook helemaal geen behoefte aan, moet ik zeggen. Als u nu die reacties zien... Als u dat had geweten, had u het dan ook gedaan in de ja, hoor. openbare treden, ja? Ja, hoor. Had u dat ingecalculeerd dat dat zou kunnen gebeuren? Ik had, zeg maar, het, toen ik mijn, een half jaar geleden mijn uh, coming-out had... toen uh, heb ik ook al een voorproefje gehad van wat mij nu te wachten stond. Dus uh, ik ja. uh, was wel redelijk voorbereid. Even het verhaal. U, uh, <coughs> waar zullen we beginnen? Wat, uh, u was getrouwd, werkte als docent op een, uh, midde, uh, een basisschool. U heeft twee kinderen. En ja. toen? Um, toen... Um ben ik uh, mijn huidige vriend tegengekomen. Um, het liep in die tijd al niet uh, fijn in mijn huwelijk. Dus was daar misschien extra vatbaar voor ook. U heeft, um, uw vrouw is ziek, hè? Hebben mijn uh, vrouw is ziek, ja. Dat ja, is MS. U heeft uh, MS al uh, elf jaar nu. En um, ik heb toen in de paasvakantie... heb ik een gesprek met mijn vrouw daarover gehad. En uh, ben in de paasvakantie... Uh, bij mijn gezin weggegaan. Ge, weg um, ik heb daarvan de school ook direct op de hoogte gesteld... omdat ik het liep tegen het eind van de paasvakantie aan. En ik wilde ja, toch een aantal dagen even hebben... om uh, even wat orde op zaken te stellen in mijn hoofd ook. Want het was, uh, je kan begrijpen dat het een vrij uh, hectische tijd... voor uh, alle betrokkenen was. Ehm um, ik heb mij na uh, een uh, korte tijd heb ik mij, uh, weer beter gemeld. En toen kreeg ik uh, via een mail te horen dat ik niet meer terug hoefde te komen. Oké. Okay. Definitief of voorlopig? Nee, dat was in eerste instantie uh, voorlopig... tot er een uh, passende oplossing uh, gevonden was hiervoor. Ja, wat, wat, wat werd, uh, bij, wat werd gezegd als argument? Wat was de reden waarom ze zeiden dat u niet meer terug mocht komen? Uh, dat uh, de, de, de, de keuze... Die ik gemaakt, dat niet verenigbaar was met de grondslag van de school. Maar de keuze om weg te gaan bij uw vrouw of de keuze om met een man samen te ik gaan? Ik heb werkelijk geen idee. Dat ik had op dat moment nog geen idee, overigens mm. moet ik mm. zeggen. Want nu zijn ge... Nou, het is inmiddels wel een beetje duidelijk geworden zeg maar, welke, welke argumenten de school gebruikt om, uh, uh, om deze zaak door uh, te zetten. En dat is het uh, uh, feit dat ik een homoseksuele relatie heb. Het feit dat ik niet meer bij vrouwen en kinderen woon. En het feit dat ik ongehuwd samen, uh, samen woon. Dus de drie argumenten inmiddels uh, aangedragen? Dat zijn de, de argumenten die tot nu toe in ieder geval letterlijk genoemd ja. zijn. Ja. Weet je dat van tevoren, als je dan bij zo'n school solliciteert, krijg je dat ook te horen? Krijg je dan een formulier waar dit dan allemaal op staat? Of, of hoort dat gewoon tot de moris? Nou. als je bij zo'n school solliciteert? Toen ik in 2005 bij de GPOWN aan het werk ging, de GPOWN GPO GPO gereformeerd primair onderwijs West-Nederland. Dat is de overkoepelende schoolorganisatie. Daar zijn inmiddels 25 scholen bij aangesloten in West-Nederland. Um, ik ben in, in in hun dienst. Ik ben niet in de dienst van de school waar ik op dit moment werk, maar ik ben in de dienst van de scholenvereniging. Um, je, je, er wordt dan de eis aan je gesteld dat je vanwege de identiteit van de vereniging ook lid bent van een vrijgemaakt geefmiddenkerk, van christelijk geefmiddenkerk. Nou, dat ben ik. Dat, is, uh, uh, dat was het probleem ook uh, niet, denk ik. En in het contract wat ik heb ondertekend staat ook wel dat op het moment dat je geen lid meer bent van zo'n kerk dat dat aangewend kan worden als, uh, als reden voor een ontslag. Ja. Dat is de enige reden die in zo'n contract staat? Nou, voor zover ik op dit moment kan beoordelen... is dat wel het enige wat ik ondertekend ja. heb. Ja. Bent u op een gegeven moment in gesprek geraakt met de school? Of is het uh, via de mail? Een, uh... Nee, we hebben een, uh, een aantal weken hebben we heen en weer gemaild. De school die wilde wel een uh, gesprek met mij. Uh, maar daar wilde ze eigenlijk voornamelijk... Uh, of in ieder geval, ik kreeg die indruk dat ze de insteek wilde maken... dat zij van mij wilde weten waar het mis was gegaan in mijn huwelijk... en wat uh, zeg maar de reden was geweest waarom ik bij mijn vrouw weggegaan ben. Uh, ik vond dat een gebied waar de school niet thuis hoorde, want dat is, uh, dat vind ik, ja, dat dat dat komt heel dicht bij mijn uh, privézone en dat wil ik gewoon niet dat mijn werkgever zich daarmee uh, bemoeit. Ik heb toen een uh, mail teruggestuurd waarin ik gezegd heb van: ik wil overal met jullie over praten, ik wil over identiteit praten, ik wil over voortzetting van mijn identiteitsdragerschap praten. Maar, maar dat is een gebiedje waar ik, waar, waar ik vind dat jullie als werkgever niet thuis horen. Dus ik hoop dat jullie, daar, dat jullie dat willen respecteren. Ik heb vervolgens een voorstel gedaan voor een datum voor een gesprek... en kreeg daarop een mail van mijn werkgever dat, ik, uh, dat ze afzagen van een uh, gesprek. Maar en dan, omdat u over dat element niet wilde praten? Dat, ja, dat stond, stond er niet bij? Dat stond er niet bij. Ze zagen dan af van een uh, gesprek... en. Uh, de eerstvolgende gesprek, wat toen wel plaats heeft gevonden, was op 26 mei. Dat was uh, ruim een maand nadat ik uh, ze verteld had wat, uh, wat, wat er speel. gebeurd was. Ja. Is er ooit een uh, uh, sfeer ontstaan van... Uh, misschien kunnen we als goede mensen volwassen mensen hier uitkomen... of zegt u het was vanaf begin oorlog in die gesprekken? Nou, ik denk dat het... Uh, ik, het was vanaf het begin geen, uh, geen uh, oorlog. Het was vanaf het begin voor mijn werkgever heel duidelijk... dat het, het uh, arbeidscontract, dat, dat moest er niet gedaan worden. Ik, zou, uh, ik kon niet meer voor hen werken. Dat, nee. was, dat was hen volledig duidelijk. En er was ook niet over te praten. Nee. verraste dat u? Wat zegt u? Verraste dat u? Um, ja, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Ik heb dat de afgelopen tijd, hebben heb een heleboel mensen tegen mij gezegd. Uh, maar je kon het toch weten, als je bij zo'n instelling werkt, dat je... Uh, dat je hier grote problemen mee zou krijgen... of dat je je baan zou doorverliezen. En daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Want veel mensen die, die scheren wat dat betreft... zeg maar alle um, uh, orthodox-christenen over één kam... dat is gewoon die hele grote groep die anti-homo is. Mm. dat is niet zo. Nee, er zit wel nuance in. Maar dus goed, uw situatie is gecompliceerder... want u heeft niet alleen een homoseksuele relatie. U had ook een huwelijk wat u beëindigt... Mm -hmm. uh, en een situatie die zij als overspel zullen aanduiden. Dus die optelsom, ja. daarvan zou je kunnen zeggen... Je kan vermoeden dat dat gevoelig ligt. Dat zou eventueel gevoelig kunnen, kunnen liggen daar. Waren het niet, dat zeg maar binnen onze, uh, uh, binnen onze ge, uh, onderwijsvereniging. Uh, meerdere mensen werken uh, die uh, gescheiden zijn, bijvoorbeeld. Ja. Um, en uh, ja, ik bedoel, als je ieders privéleven onder de loep neemt. denk ik dat iedereen wel wat lijken in de kast heeft uh, uh, zitten. Ja. Um, ik ben wat dat betreft uh, niet anders. Ik heb wat ik gedaan heb, heb ik uh, in alle oprechtheid gedaan. Uh, met, uh, met mijn geloof op zakken, met mijn persoonlijke relatie met God. Ja. En, um, en ik heb helaas niet de kans gehad om dat uit te leggen. Nee, want dat gesprek is er nooit gekomen uiteindelijk. Dat is er nooit gekomen. Nee. Hoe is de situatie nu? De situatie nu is um, dat uh, we... Nou, maandenlang geprobeerd te hebben om daar uit te, uh, te, in ieder geval zeg maar, om daar financieel uit uh, te komen. Dat is niet gelukt. Oké, okay, want daar was u toe bereid op zichzelf om een financiële regeling te accepteren? In, ik was, zeg maar, ik was in die tijd was ik niet echt bereid om zeg maar, die, hele, die hele gang te gaan naar de rechter. En, uh, ik had Toen, dacht ik, toen zat ik, stond ik er nog niet zo principieel in als uh, nu. U dacht, als we daar een goede afspraak over kunnen maken... dan, dan uh, kan ik iedereen kies ik mijn geld. Om, dan kan ik iedereen een hele hoop rompslomp besparen. Waardoor, waardoor is mezelf. dat veranderd bij u? Dat u dacht, van ik, ik ga wel die strijd aan. Ik ga wel ook in de publiciteit treden. Omdat de communicatie in de afgelopen maanden dermate hard geworden is. Er zijn, uh, er zijn hele nare dingen gezegd. Er zijn hele nare dingen geïnsinueerd... En er is op een gegeven moment ook in een brief geïnsinueerd... dat uh, van mijn werkgever naar mijn advocaat toe... dat, dat de, uh, de zorg van mij voor mijn vrouw en mijn gezin... Um, daar zetten ze toch wel een grote vraagtekens bij... in hoeverre dat echt geweest is. En die insinuatie die, uh, die heeft me heel strijdvaardig uh, gemaakt. Toen dacht u, dit ga ik niet meemaken? Nee. Nee. Dat, dit, dit, dit, dit kan niet, het mag niet. En, uh... Maar het zou wel zo lastig kunnen worden. Want uh, de school mag u volgens de wet niet ontslaan... vanwege het enkele feit dat u homoseksueel bent. Nee. Ook niet vanwege het enkele feit dat u een homoseksuele relatie heeft. Nee. Maar uh, er zijn natuurlijk in dit geval een paar complicerende factoren... zoals de echtscheiding en uh, de situatie van overspel, zoals zij dat zullen noemen. Ja, maar het, het, het feit dat ik gescheiden ben, valt, is ook nog gedekt. Uh, als mijn informatie goed is, in ieder geval... Uh, onder de enkele feitconstructie. Uh, omdat dat het enkele feit van onzichtheid op burgerlijke staat is. Maar ja, dat zijn al twee enkele feiten dan. Het ja, zijn dat al blijf, twee feiten. Ja, maar het blijven gewoon twee enkele feiten... die beschermd zijn onder de enkele feit... Uh, Daar bent u van overtuigd? Dat, ik ben er vrij van overtuigd dat dat zo werkt. Ja. Want stel, zouden we ons afvragen, te stel dat u niet een vriend had gekregen, maar een vriendin. Ja. Zou dat op school geen probleem geweest zijn, denkt u? Ik heb er geen idee van. Ik denk, um, als ik de reacties zie... Ik, de, in eerste instantie, zeg maar, is op school... Uh, aan mijn uh, collega's verteld... dat ik bij mijn vrouw weg was... de eerste dagen dat ik er niet was. Dat ik bij mijn vrouw weg was... en dat, we, uh, dat ik uh, bij iemand anders woonde... en dat we grote problemen hadden. Er werd nog niet bijgezegd... wie dat was, ja. bij wie ik woonde. Ja. Toen heb ik van vrijwel al mijn collega's... Uh, ja, steunbetuigingen gehad... en, en hart onder de riem... en we bidden voor je... en we hopen je snel weer terug te zien... En toen uh, een aantal dagen daarna uh, door mijzelf bekend werd gemaakt... dat ik uh, met een man samen uh, woonde... Uh, hebben ze allemaal in één keer de deur dichtgegooid. Toen, uh, toen in de knop de van om. Ze ja. Ja. Dus ja. u schat in dat als het een vriendin was uh, geweest... in plaats van een vriend, dat de situatie anders had gelegen. Althans, voor die ja. collega's. Ja, dat denk ja. ik wel, ja. Jas -Volver? Ja, Wat ik nou heel benieuwd naar ben... Is, is, uh, geeft dit u nu ook een, een andere kijk zeg maar, op dat fenomeen bijzonder onderwijs... Of... Of blijft u nog steeds daar achter dat systeem, zeg maar, pal staan? Ja, ik ben een uh, hele grote voorstander van het uh, bijzonder onder onderwijs. Hoe gek dat misschien ook uh, mag uh, klinken. Ik heb uh, destijds voor bijzonder onderwijs gekozen. En dat is niet voor niks geweest. Ik ben zelf uh, gereformeerd in hart en nieren. En dat ben ik nog steeds. Ik, uh, heb al, ik heb altijd geroepen... Ik hoop alsjeblieft maar niet dat deze hele discussie zich... Uh, tot een soort omgekeerde kruistocht tegen de christenen gaat, uh, uh, gaat vormen. Want dat zou ik echt heel. Dat zou ik afschuwelijk vinden. Dat zou ik misplaatst vinden ook. Um, ik denk wel dat, dat, binnen het, uh, dat binnen het bijzonder onderwijs uh, de discussie. Uh, op gang moet komen. Hoe je met dit soort dingen omgaat. Zullen we daarom ook even naar uh, René Venema gaan? Hij is uh, voorzitter van de reformeerde homo-organisatie Contrario. Goedemiddag, meneer Venema. Goedemiddag. U uh, heeft natuurlijk <tie> vaker te maken met dit soort, met dit soort zaken. Uh, vindt u het uh, terecht dat uh, Duran Renkema uh, ontslag aangezegd is? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Uh, het zou natuurlijk mooi zijn als ik gewoon ja of nee kon zeggen. Ja. Maar uh, het, het hangt natuurlijk echt per situatie verschillend. Hè. Kijk, als je uh, als je verplaatst in de school... Um, zij hebben blijkbaar een reden gehad om dit te doen. Um, en het is natuurlijk zo lastig om nu te zeggen dat het terecht is. Kijk, we hebben de school natuurlijk nog niet gehoord. Um, ja, het is misschien even goed om te zeggen, de school wil niks zeggen, hè, omdat het een kwestie is. Ja, ja, ja. dus uh, ik heb ook nog geen contact met de school gehad. En ik zou het pas eerlijk vinden als ik zou zeggen, nou het is terecht dat het ontslagen is of niet, als ik ook de school heb gesproken. Ja. Um, maar uh, ja, wat we, we betreuren natuurlijk wel dat het zo gaat. En, ik uh, vind het ook heel vervelend voor Duran uh, en vervelend voor de school dat er uh, blijkbaar niet gesproken kan worden. Nou, u, uh, u, en we u... hebben hier inderdaad uh, vaker mee te maken gehad. Ja. Ja, de situatie zo in de media gebracht, <tie> mede door u, dat heeft u denk ik wel met een reden gedaan dan toch? Nou ja, we hebben inderdaad een persbericht gestuurd uh, afgelopen donderdag, ook, in, uh, in, uh, ook afspraak met Duran uh, met daarover gemaakt. Uh, ook omdat Duran mij benaderde, zo van, weet je, ik, ik vind wat hij natuurlijk net ook zei... Uh, het moet vooral geen kruistocht tegen het Christendom worden. Want uh, hè, er zijn zoveel uh, goede dingen ook te melden op die scholen. En uh, we, we konden voorzien... Dat uh, he, nou ja, de seculiere mensen, dat is natuurlijk ook allemaal over één kamp geschoren. Maar he, dat er mensen zouden zijn of partijen zouden zijn die zouden zeggen: Ja, weet je, zie je wel, ja. op de scholen gebeurt het niet goed. Ik onderbreek even, want u zei ook van, uh, dat u de indruk kreeg dat het COC uh, Duran enigszins als een trofee wilde binnenhalen. Bedoelde Bedoel, u toen hierop? Uh, dat heb ik niet zo gezegd, <laughs> uh, iets maar... in die richting. Nou, ik zou me niet kunnen herinneren dat ik dat zo gezegd heb. Uh, uh, nee, ik, ik denk dat de COC gewoon een afspraken met Duran heeft gemaakt... om bijvoorbeeld dit bij de Volkskrant en bij de Nieuwsuren, ja. uh, het Nieuwsuur te krijgen. Ja, maar. maar als u zegt van het, het, is, het draagt niet bij aan het beeld wat ik graag wil van het christelijk onderwijs... waar ook heel veel goeds in gebeurt. Wat vindt u dan van de keuze van Duran om dan toch ook zo de publiciteit te zoeken? Nou, kijk... Dat is natuurlijk zijn keuze hè. Hij moet natuurlijk vooral uh, voor zijn strijd gaan. Hij wil uh, eruit komen met de school. En, uh, dat hij daar de pers voor heeft uh, benaderd. Nou, dat is natuurlijk echt zijn keuze geweest ook. Um, wij hebben natuurlijk vooral, uh, en ook in samenstak met Iran, gekozen om te zeggen. als er dit soort dingen gebeuren, dan kun je dat niet doen zonder echt met elkaar in gesprek te zijn. Om mag, te ik op, mag ik daarop inspringen? Ja, ja. Um, er wordt nu een aantal keer gezegd dat ik de pers gezocht heb... maar het is niet helemaal waar. Hè? Nee. Op het moment, zeg maar, wij, waar, waar wij wel heel duidelijk voor gekozen hebben... is op een gegeven moment een klacht bij de Commissie voor Gelijke Behandeling... leer te leggen, toen na vijf maanden bleek... dat wij er met de werkgever niet uit zouden komen. Ja, maar contrario al... heeft al een persbericht verstuurd, toch? Ja, maar ja. Kon, ja dat klopt. Maar um, op het moment dat iets bij de Commissie voor Gelijke Behandeling terechtkomt... is het openbaar... en kon je van tevoren zien, omdat dit ook de eerste keer is... dat het in Nederland op een dergelijke manier zeg maar, voor de rechter gaat komen... kon je... Voorzien, dat de hele Nederlandse pers zich erbovenop zou storten. Ja. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt aan de zijlijn gaan kijken van wat er gebeurt... en dan krijg je een enorme wildgroei van allemaal berichten... en mensen die jou zelf niet gesproken hebben... en die er dus vervolgens zelf maar wat van gaan uh, maken. Nou, ik denk dat je dan niet een kristallen bol hoeft te hebben... om te weten welke kant dat op gaat. Dat wilden wij absoluut nee, dus niet. Je, dus jij zegt, ik kom in de publiciteit... zodat ik het nog enigszins in goede banen kan leiden. Precies. Wij, wil, wij, wilden heel duidelijk, wij wilden dat heel duidelijk... Gaan, gaan, gaan afkaderen. Ja. Van... Ja. Meneer Venema, het, ja. hoe groot is de kans dat het goed gaat komen tussen meneer Renkema en zijn school, denkt u? Gezien ja, het ja, verleden? Dan, ja, daar kan ik natuurlijk ook niet zoveel over zeggen. Daar zullen we natuurlijk ook echt de school voor moeten spreken. Uh, wat ik he, kan aanvullen, is dat we, uh, uh, we hebben veel gesprekken met allerlei scholen gevoerd. Gereven middenscholen... Uh, baasonderwijs gegeven met onderwij of, uh, voor onderwijs, of uh, onderwijs, waar de gesprekken heel goed zijn gegaan. We, we, we geven voorlichting op die scholen. Dus weet je, er, er zijn mogelijkheden... Dat kan wel. Uh, ja, waar, waar het, er zijn ook voorbeelden van mensen waar het, waar het goed is gegaan. Oké, okay, goed. Nou, we, we wachten daar. Maar uit. ook in, de, in dit soort ingewikkelde situaties... waarbij er al sprake was van een huwelijk dat beëindigd is? Zijn daar uh, meer voorbeelden van? Dat weet ik zo direct niet. Uh, maar gewoon wel mensen die bijvoorbeeld een relatie kregen... en die op school ja, kregen. Alje? Ja, ja. ja. ja, wil je echt terug... Ja, ik wil echt. Dat kan ik me nou niet voorstellen dat je zo'n onveilige omgeving. Mensen, nou, in res zo mensen respecteren jou gewoon niet wie je nou, bent. Dat, dat, dat ligt er maar helemaal aan. Ik krijg uh, van, van, uh, van ouders krijg ik ook hele bemoedigende ja, dingen. Maar, ja, maar zijn... Je moet werken met je collega's die, ja. die de deur dichtgegooid hebben. Je moet werken met de leiding die je eigenlijk liever ja, niet ziet zitten. Dat weet ik, maar er staat erin. Zelf... Dus, uh, het lijkt me als je in het onderwijs, als je kinderen moet onderwijzen. moet je toch helemaal jezelf kunnen zijn. Okay, en dan, maar dat levert het beste onderwijs nou, op. zet ik daar tegenover als ik. Zeg dat ik een oprecht christen ben. En dat vind ik van mezelf. Ik ben dat, een oprecht dat, christen. Dat, dat be befinisseer ik de, ook niet. En er staat in de Bijbel, die ik van A tot Z... Nee, geloof. ik ben het helemaal met je eens. Maar alleen snap ik je niet dat vergeven. je dan nog in die omgeving moet... wil verkeren. Ja. Dan zeg je toch van, nou, bekijk het lekker allemaal. Ik ga naar een plek waar ik wel nee. gerespecteerd word. Nee, dat vind ik de weg van de minste weerstand. Ja. Maar meneer maar, ik Dapper, maar die Bijbel is ook uh, over, uh, oh, uh, over homoseksualiteit... is het ingewikkeld misschien, maar over echtscheiding... is de Bijbel heel duidelijk, als u die van kaf tot kaf gelooft. Ja, en te, ook daar wordt, uh, ook die teksten, die worden ook wel uitgelegd. Ik bedoel, het is, ik denk dat het wel heel verschillend is als je uh, als je bij iemand weggaat omdat je, uh, omdat je daar toevallig uh, iemand ziet lopen die er net even wat leuker uitziet. Mm. Of, uh, of in een hele ingewikkelde situatie als waar wij in zaten. Dus ja, zegt er is wel ver... verschil in? Daar zit, daar zit nogal wat verschil in, ja? ja. Ja. en het beëindigen van mijn huwelijk... is ook niet iets wat van de een op de andere dag gebeurd is. Dus dat is wel even belangrijk... Ja. voor mensen om bepaalde nuances aan te brengen ja. daarin. Wat zijn de volgende stappen? Wanneer verwacht u een uitspraak? Um, nou, Op dit moment zeg maar, ligt de klacht bij de commissie voor gelijke behandeling. Dan moeten we, uh, we zullen wel een deze dagen horen... of de commissie die uh, klacht in behandeling neemt. Ik verwacht dat wel. Um, en dan is het... Uh, uh, er loopt op dit moment uh, een, een eis voor weder te werkstelling van mij. Oké, okay. en dat zal uh, snel duidelijk worden, vermoedelijk. En dat moet, uh, die gaat ergens in, uh, begin, uh, of in de tweede helft van oktober... zal die, uh, zal die, uh, zal die uitspraak wel okay. zijn. goed. We gaan uh, naar onze dichter bij de dag. Vandaag Daniel D. Daniel, we uh, luisteren graag naar jouw gedicht. Oké. Okay. Gesprekstof over een repeterend verhaal. Koningsplein, augustus, mooi weer. Een schok... En daarna het langzaam wennen aan het idee. In het huis hing een bedompte geur, een negatieve sfeer. Het is niet mogelijk om je een voorstelling te maken. Wanhopig moet iemand zijn. Het is een repeterend verhaal. Mensen moeten erover praten. Praten kan troost bieden. Het brengt gesprekstof met zich mee. Het brengt vragen met zich mee. Who you gonna blame? I'm sure we're gonna make it. De antwoorden... De eensluidende antwoorden zijn verborgen in de geest van de ander. Dankjewel, Daniel. Alje. Mooi. Mooi gedicht. Ja. ja. We zetten het op de website www .dit is de dag. Nu Kun je het nog eens een keer teruglezen, later vandaag. Hartelijk dank aan jij Kamphuis, Jos Verhoeven, Duran Renkema en René Venema. Stel je voor, je woont anti-kraak. Lekker goedkoop op een plekje. Maar op de gekste momenten kan er ineens een controleur in je kamer staan. Ja, de meest vervelende situatie was natuurlijk uh, dat ik in de slaapkamer was. En ja, we lagen met z'n tweeën in bed en daar stond in één keer controleur van Alvast. Een keurmerk voor anti-kraakbureaus moest vorig jaar een einde maken aan dit soort misstanden. Of dat ook gelukt is, horen we straks. Een reportage dan. Nu eerst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 Dit is Radio 1.